2 uur. met het NOS Journaal. Het openbaar ministerie eist 15 jaar cel met TBS... tegen Malek F., de Syrische vluchteling... die vorig jaar in Den Haag drie mensen neerstak. Volgens het OM had F. een terroristisch motief. In afgeluisterde gesprekken had hij gezegd ongelovigen te willen doden. Onderzoekers zeggen dat F. niet toerekeningsvatbaar is... en dat de kans op herhaling groot is. Voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer... hebben zich vier kandidaten gemeld. Het zijn Twan Beukering van Forum voor Democratie... VVD'er Jan-Anthony Bruin... Ruard Gansenvoort van GroenLinks... en Joris Bakker van D66. De 75 senatoren maken dinsdag een keus. De nieuwe voorzitter is de opvolger van VVD'er Ankie Broekers-Knol... die zes jaar voorzitter was. Ze is inmiddels staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De Rotterdamse politie krijgt trainingen om stalken eerder te herkennen... Het gebeurt na de moord op de 16-jarige Humera eind vorig jaar door haar ex-vriend. Daarvoor had het meisje al vier keer aangifte gedaan bij de politie... wegens stalking, bedreiging en mishandeling. Milieuorganisaties vinden dat het klimaatakkoord... dat vanmiddag door het kabinet wordt gepresenteerd niet ver genoeg gaat. Greenpeace en Milieudefensie zijn vooral kritisch over het voorstel... voor een CO2-heffing en de ondergrondse opslag van CO2... Het klimaatakkoord, waar jaren over is onderhandeld... is bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan... en zo te voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs. De man die verdacht werd van het plannen van een moord op PVV-leider Wilders... is vrijgesproken. De man van 61 werd op 9 maart aangehouden in Heerlen... waar Wilders was om campagne te voeren voor de Provinciale Statenverkiezingen. Hij had een bijl en twee Stanley-messen bij zich. Wilders zegt in een reactie dat de rechterlijke macht in Nederland gestoord is.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 They're like you. you're in love how wonderful life can be just the way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 Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl so okay. knows you, like I do. And you Girl Maak ze naam waar van de zon schijnt. Dus pak je radio. Ren naar het strand. En zet hem op 106.9. 06.9. Zie je 24 uur per dag hete zomer. Sieh her,